...met het NOS-journaal. In Parijs is huiszoeking gedaan in het appartement imf topvrouw Christine Lagarde. Ze wordt ervan verdacht dat ze haar positie heeft misbruikt... ...toen ze minister van Financiën was. Zakenman Bernard Tapie had in 2008 een langlopend conflict... ...met de voormalige staatsbank Credit Lyonnais. In 2008 won Lagarde een schikking af... ...waarbij de rechters Tapie een vergoeding toekennen van ruim 285 miljoen euro. Lagarde zegt dat ze niets fout heeft gedaan. Amateurvoetballers die een gele kaart krijgen moeten vanaf volgend seizoen 10 minuten aan de kant staan. Dat staat in een nieuwe regel van de KNVB die het aantal geweldsincidenten moet terugdringen. De maatregel geldt niet voor de hoogste categorie in het amateurvoetbal. Verder moeten spelers vanaf de B-junioren een spelregelbewijs halen. En spelers die zijn geschorst mogen pas terugkomen als ze een cursus sportief gedrag hebben gevolgd. De maatregelen zijn bedacht na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen.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 De man die vorig jaar in Den Haag het 15-jarige meisje Chimena doodstak is veroordeeld voor moord. Stanley aan moet zeven jaar de gevangenis in en krijgt tbs met dwangverpleging. Eind februari vorig jaar werd het lichaam van Chimena naakt en bebloed op straat gevonden. De 25-jarige verdachte meldde zich een paar dagen later. Hij bekende dat hij haar s'avonds laat had aangesproken op straat en een slaapplek had aangeboden. Bij hem thuis stak hij het meisje met 20 mesteken dood. Het weer, ook vanmiddag in het zuiden, midden en mogelijk het oosten regen en natte sneeuw. In het noorden droog met misschien wat zon. Het is 2 tot 5 graden. Ook de komende dagen is het koud met s lichte vorst. In het weekend weer kans op sneeuw. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd vandaag op onder meer de A12 tussen Utrecht en Venendaal en op de A 27 tussen Utrecht en Almere.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 Met een heleboel bekende muzikanten, jongens die we heel goed kennen. Zoals bijvoorbeeld Don Henley en Michael McDonald die eraan meewerkten en zijn, was zijn debuutalbum. En uh, daarna is het uh, allemaal niet zo goed meer geweest als uh, dit eerste album wat het beste verkocht heeft van allemaal. Van zijn platen dan wel te verstaan. Christopher Cross dus. We gaan verder met Louis van Dijk. Louis van Dijk zijn derde LP is het. Uh, geproduceerd door uh, John Vis, Opgenomen in de CBS-studio's. Die waren in Haarlem. En uh, de, ja, die zat aan de, aan de kruisstraat, zat dat hè? Ja, dat zat aan de kruisstraat. Nee, kruisweg. Sorry, aan de kruisweg zat dat volgens mij. Die studio's. Uh, Technikus was de bekende... Ja, een hele bekende op het gebied van uh, jazzopname in Nederland. Die heeft zoveel verschillende jazzplaten opgenomen. Luc Ludolf, dat was een van de... Nou, je mag gerust zeggen, een van de toonaangevende jazztechnici in Nederland. Die uh, heeft echt heel veel uh, bekende Nederlandse jazzmuziek opgenomen. Um, we gaan dus van die LP draaien. Een nummer dat uh, ja, eigenlijk uh, maand eerder hadden moeten draaien. <tiek> maar goed, we veranderen de titel dan maar. En we maken het het lijflied van uh, de goedkope whisky drinkers: uh, Namelijk My Funny Ballantyne. Um, nou, nah, dat is die waarmee we niet als het heet My Funny Valentine. Dit is Louis van Dijk, Sjax Hols en John Engels. Hier. Dit was het trio Louis van Dijk Met op Bas-Jacques Scholz En op drums John Engels Yes <coughs> En nummer, dat heette My Funny Valentine Het lijkt wel of ik uh, Stand voor Jesse doe Volgens, mijn, uh, volgens ja. mij wordt de presentator daarvan van wie het heet ook man? Ik zit gewoon in zijn vakgebied te nu. <laughs> maar goed um, Dat mag vind ik Ja hij mag ook iets van de Beatles draaien. Vind ik ook goed. Um, we gaan naar uh, Rick van der Linden. Uh, Rein van de Broek. En uh, um, we gaan een uh, stuk draaien dat geschreven is door Tom Parker. Van, uh, van dit album. En dat heet Annabel En dat heeft niets met het woord niet zonder jou te maken. Dat, dat ligt hier verder van. Um, het nummer is, zei ik dus al, geschreven door Tom Parker. En het heet... Annabel, hier is Koen Laude. Om straks. Uh, prachtig nummer van uh, Tom Parker. Die schreef het. Het nummer heet uh, Annabel. En het werd uitgevoerd door Wim Esser op Bas, uh, Peter de Leeuwen, drums en uh, verder uh, Rick van der Linde. Natuurlijk op toetsen, op alle mogelijke toetsen. En Rijm van de Broek op alle mogelijke soorten trompet. Louden, fantastisch album en heerlijk om dat allemaal weer eens terug te horen. Ik denk, ik je net op Facebook zal half zand worden slapen. Want het is allemaal wel hele relaxte muziek vanmiddag. Albert-Jan Vos, ziet hier ook de knikkerballen tegenover. Die zit dan gewoon lekker, Maar goed, het mag ook wel eens een keer Een beetje lekker relaxen zo Op de woensdagmiddag Dat is best wel eens lekker He, hoeft niet altijd, De boog hoeft niet altijd gespannen te staan Toch? Nee, dus vandaag zijn we dus een beetje gewoon In de, die relaxmodus Laat ik het zo maar zeggen um, Christopher Cross De enige zanger die we in het programma hebben vandaag en Van hem gaan we Van zijn debuutalbum draaien Ride like the wind Prachtig liedje Ride Like The Wind. En, uh, een prachtig, lekker, lekker liedje. Een beetje, beetje swingend ook weer. Hè? Dus iedereen weer wakker. Gaan we hier nou weer in slaapswissen? <laughs> zo doen we dat. Ja, maken je weer even wakker zo. Dan kan je even een bakje thee nemen. En dan hoppa, Dan gaan we weer weer in Gewoon gezellig. White A Shade Peel is natuurlijk een nummer dat zich uitstekend leemt... voor het uh, mega gigantische pianospel van Louis van Dijk. Toch nog steeds... Uh, een van de beste Nederlandse jazzpianisten die ik me kan voorstellen, hoewel uh, Korbach er ook wat van kan natuurlijk, en er zijn nog wel heel veel mensen hoor, die dat wel kunnen. Maar Louis van Dijk heeft toch wel een, een, een stijl van spelen die, die nie, niemand eigenlijk heeft. Je hoort daar altijd toch weer een beetje dat dat Klassieke in. Dat de, hij is natuurlijk uh, cum laude afgestudeerd als klassiek pianist. En uh, ja, als je dan. Uh, dat hoor je toch in zijn spel wel terug. En dat is eigenlijk ook wat je bijvoorbeeld bij mannen als Oscar Pietersen heel erg hoort. Hoewel Oscar Pietersen volgens mij nooit aan een conservatorium is afgestudeerd. Maar dat maakt niet uit. Uh, het is wel een trendsetter geweest op het gebied van een bepaalde vorm van pianospel. waarin met name klassieke muziek dus echt wel uh, doorklonk. Uh, het is ook niet voor niks natuurlijk dat uh, Louis van Dijk geïnspireerd is door Oscar Peterson. En daarom gaan wij nu draaien. Het, die hit uit 1967 die zich dus, zoals ik al zei, leent voor het prachtige spel van Louis van Dijk. A Whiter Shade of Pale. versie van het uh, mooie, wonder, mooie stuk en ik weet nog dat dat uitkwam in de versie van Procol Herm, natuurlijk dat het door die de bepaalde muziekkenners gelijk de bodem ingetrapt werd <coughs> omdat het uh, volgens de kenners van dat moment en uh, ik zal de naam maar niet noemen omdat het Willem Duits was werd gezegd dat het gejat was van uh, de R van joost Bach. Klopt ook hoor, de eerste noot was hetzelfde. Uh, dus wat dat betreft geen probleem. Um, White Shade of Pale natuurlijk. Um, in de uitvoering van Louis van Dijk. Uh, klassiek uh, zit een beetje in ons bloed vandaag. Dames en heren, we zijn een beetje met klassiek bezig natuurlijk. Althans klassiek op een lichte manier, op een pop- en jazzy manier. En dat geldt ook weer... Uh, voor het volgende stuk van Cum Laude. Eh, Rick van der Linden, Rijn van der Broek en Tom Parker. En die gaan nu een stuk spelen. Of tenminste, dan gaan we het niet spelen. Dat hebben ze al gedaan. Maar wij gaan het natuurlijk laten horen. Eh, en het stuk dat heet Mozart. Dit is Cum Laude. Afgelopen. Kort maar hevig zou ik maar zeggen. Hè? Toch? Oké. Okay. Kom uh, laude. Dus met uh, een compositie van Wolfgang Amadeus Mozart in het arrangement van Tom Parker. Uh, Geweldig uh, mooie plaats. En nu gaat er straks nog meer van horen. Want we hebben nog meer. Ja, we zijn nog lang niet klaar. Uh, we zijn lekker bezig. We hebben lekkere muziek vandaag. En uh, we gaan weer door naar uh, Christopher Cross. Zijn. Uh, debuutalbum, eh, dames en heren. En eh, het album is geproduceerd door Michael eh, O'Martian. Zo zal dat al uitgesproken. O'Martian, O'Martian, zou ik maar zeggen. Het zal geen marsmannetje zijn, denk ik. Eh, en van dat prachtige album eh, heeft u natuurlijk straks de grote hit Sailing nog te goed. Die komt zeker nog. Maar we gaan het eerst even hebben over een heel ander nummer. En dat heet The Light Is On. Hier is Christopher Ross. Of Cross was dat En dat nummer heet uh, The Light Is On, oftewel het licht is aan Nou, het is fijn dat het licht aan is Ja, het licht is inderdaad aan Dat uh, kunt u inderdaad zeggen We gaan uh, lekker door naar Louis van Dijk Dames en heren van zijn album When A Man Loves A Woman En daarvan <coughs> draaien wij het prachtig stuk Willow Weep For Me Met Jacques Scholz op bas En John Engels op drums met vinyl, hè, daar zit wel eens een tikje in en dan blijft hij hangen, ja dan moet je gewoon even een tik tegen geven, dan gaat hij gewoon weer door dan hoef je bij een cd niet te flikken, want dan schijnt hij eruit maar dat kan gewoon met een LP Willow Weep For Me was dat, dat van... Klinkt eens uh, minder mooi van Louis... Ja, nou ja, maak dat uit. <coughs> ik zei, geef even een, stuk, een subtiel tikje, zeg ze pam, met die vinger er tegen ja, dan vliegt hij wel naar het einde van de plaat toe, dat is geen probleem Kijk, was dit. Samen met um, Jacques Scholz en John Engels. Het Louis van Dijk trio. En die LP, uh, dat was zijn derde langspeelplaat. Opgenomen in Haarlem in de CBS-studio's natuurlijk. Uh, aan de Kruisweg zaten die. Dus het is allemaal nog een beetje regionaal ook, mag je wel zeggen. En dat geldt eigenlijk uh, voor de volgende ook. Want de volgende, mal, uh, kom Rick van der Linde... Uh, ook natuurlijk jarenlang in Haarlem gewoond. En um, van hem. Uh, van hun, Koem dus uh, Rijn van der Broek, Rick van der Linden uh, En Tom Parker Draaien we Pathetiek En dat is oorspronkelijk een compositie van Ludwig van Beethoven Hier zijn Rick van der Linden Rijn van der Broek Tom Parker Pathetiek dus een uh, stuk uh, van uh, Louis van uh, Ludwig van, niet Louis Ludwig van Beethoven en uh, uh, dat, uh, dat heet uh, Pathetiek. en dat was het prachtige arrangement van Rick van der Linden, Rijn van der Broek en ook nog een beetje van, uh, van uh, Tom Parker, Parker, ja heel leuk, goed, oké okay, um, we gaan um, verder met uh, Christopher Cross. En van zijn uh, debuutalbum uit 1981... dat had ik geloof ik nog niet gezegd. Nou, dat zeg ik dan bij deze. Um, van uh, zijn uh, debuutalbum uit 1981... de grote hit. En noemen we dat je nog steeds regelmatig goed langskomen... in de top 2000's. En natuurlijk ook gewoon regelmatig op de radio. Um, prachtig liedje... Ik heb ook al eens gezegd: als je nummer Water van Marco Bosato eh, beluistert en je luistert goed, naar het intro, dan kan je horen waar hij het vandaan heeft, namelijk van dit nummer: Christopher Cross en Sailing. Right, you can find the joy of being a sense again. Is right. You can sail away and find serenity. Oh, the. Kid. Dat is Christopher Cross, dames en heren. En dat nummer dat heet. Uh, Sailing. Prachtig. Uh, prachtig mooi uh, nummer. Uh, van deze man. En we gaan. Uh, ja, als we, ik hoop dat we het nog redden. Een paar nog twee stukken moeten we nog doen. Ik hoop dat we het nog redden. Ik zal niet te lang letten. Louis van Dijk gaan we draaien met mercy, mercy, mercy. Een stuk van uh, Joe Zavinol. Uh, gedreven in de tijd voor Cannonball Adderley. Daar was het ook een hit van. Mercy, mercy, mercy. Ik u niet onthouden dames en heren, we zijn klaar voor vandaag. Ja. We gaan naar huis. Bedankt voor het luisteren naar onze programma's en wij zien u weer aanstaande vrijdag met onze speciale Beatles uitzending. Tot uh, vrijdag dus. Tot vrijdag. En we gaan eruit met Rick van der Linden, Rijn van de Broek met het uh, prachtige nummer Diary.